En die zijn hoogst dansbaar. Aan het uh, concert een uitsluitend buffet...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 to me. Blijft die mooie. Alicia Keys een Empire State of Mind Part 2. Goedemiddag. Aan de lijn hebben wij uh, Gerard Luttekhuis. Hij is van de voedselbank Haarlem. Goedemiddag. Goedemiddag. Behalve dat hij Bernard Luttekhuis heet en wel vaker voor Gerard wordt uitgesproken. Oh, zo, ja, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, sorry, Mijn excuses. <laughs> ja, u bent van de voedselbank Haarlem. Klopt. Voedselbank um, even voor... Van Sandvoort. Sorry? En dus ook van de voedselbank Zandvoort. En ook dus van Sandvoort. Ja, klopt.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 Buffer te hebben voor betere en slechtere tijden. En okay. Daar ben ik wel erg blij mee. En uh, hoe wordt er op gekeken? Hoe wordt dat door de mensen gezien? Eigenlijk krijgen we bijna altijd positieve reacties. Ja. Ja, gewoon heel positief. Niet iedereen geeft, en nee. en geeft veel, maar. Uh, de mensen in Nederland blijken toch wel te snappen dat het je zomaar kan gebeuren: dat je opeens uh, klem zit. Ja. Je baan valt weg, uh, je vrouw gaat er vandoor, uh, of je man. Of... Ja. De relatie gaat stuk, uh, je wordt ziek en opeens. Uh,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 Let it be. Oh, oh, oh, oh, the world won't get no better. We gotta change again. Just you and me.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 Goed ijs, leuke lampjes ook, wat like je net ook zei, met die muziek, die muziek mis nog, hier, helaas, uh, ik heb geprobeerd om schaap te huren, maar dat lukt niet, want het is nogal druk, Oké. Okay. Met een schaatsvuur, dus dat is wel een beetje spelen. maar uh, het is wel een gezellig hier, je allemaal kleine kinderen, die aan het schaap zijn, gaan we het onderuit. Kan je eens iemand, uh, iemand vragen of het of leuk is? Ik ga eens even kijken, hoe ik hem kan vinden. Oh, uh, even zoeken, even zoeken. Zo hoort, is het wel druk. Ja, het is wel druk. Ik ga even binnen doen, de tent in. Zo. Allemaal mensen hier binnen. Nou. Dus, uh, druk, druk, druk. Ik heb hier een uh, jongen. Hallo, ik ben van CFM. Uh, Wil je wat uh, vertellen op de radio?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 als ik zo hoor is het wel heel erg druk. Ja, ik uh, ga even verder kijken nog. Zie ik vinden. Ik ook even de tent eruit. Kijken of daar wat uh, is. Nou, nou, nou, er zijn heel veel mensen hier. Er zijn hey Aldo. Lekk, uh, een lekkere gebakkraam hier. Ja, vraag eens aan, de, aan die uh, man van de gebakkraam hoe, het, hoe hij het vindt. Ja, ik ga er even naartoe lopen Dus er is een beetje omweg hierheen. Dan fietsen tussendoor. Kijk, er zijn allemaal mensen hier. Hallo. Nou, ik ben even uh, raaien sander, dat dus jullie wat kunnen vertellen. Ja? Is het uh, een beetje druk hier, vandaag? Uh, nou ja, er zijn wel veel mensen en zo. En uh, nou, van het schaatsbaan komen niet veel mensen even een oliebol heen, dus, uh, het is best wel druk. Nou, je hoort het dus, het is druk. En er uh, komen veel mensen in oliebol heen hier. <laughs> nou, lekker. Hé hey, Aldo, dankjewel. Ja, ja ik uh, kom weer terug naar de studio. Ja, ik kom weer terug naar de studio. Het ziet er gezellig uit, hè? Ja, heel gezellig hier. Oké. Oh, Oké, okay. uh, <laughs> okay, dankjewel, man. Hoi. <laughs> Hoi. Tjoh, wat een gezelligheid zeg.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 Soms wel iets extra's eten, weet je wel. Gewoon hij een, zou uh... me honger hebben. Nee, maar serieus, hij zou wel, een, een lege blokje zou hij wel kunnen eten. Ja, Dat onderbroed. gebeurt er eens regelmatig, maar zoveel, ik weet niet hoe, wat, die baasjes, wat die baasjes met hem doen, hoor. Zou hij liefde in het zijn. Dikste vrouw pas niet in een, uh, ja, een MRI-scan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 niet breed genoeg. ziekenhuizen uh, zijn niet voorbereid op uh, zulke buitensporige gevallen als Terry. jongen, jongen, jonge, ja, ja. wat moet je hierover zeggen? want ja, ik weet het niet, dat is, uh, ja, het het is een altijd foto lastig. Er, bij, er staat ook een foto bij, zegt uh... 317 kilo, hè? maar dat, uh, ja, ja. Ik, nou ja, je, je, je, het is lastig, hoor. heb we gaan een voor? voor. <laughs> nou, dat, dat nee, oké, okay. ga verder. De, Br is. de Britse goochelaar Klaus Fox heeft een ijzingwekkende eis, uh, stunt op zijn naam staan.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 Finally I can see you crystal clear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 eh, uh, werken, hele dag. Oh, de hele week ga je werken. Ja. Oh, oh, oh. Fijn weekend gehad, een beetje. Ja, ik wel. Vertel eens, vertel eens, wat heb je gedaan? Nou, ja, uh, gisteren een verjaardag gehad. En eh... Uh, ja, dan eh... Uh, stad in, hè? En eh, uh, uh, vandaag dan uh, een uitzending maken. En eh... Uh... Heb je vandaag een uitzending gemaakt? Ja, ik heb naar mijn zin gehad, die uitzending. Maar, uh... Ja? Waar heb je een uitzending gemaakt? Nou, hier, hè, bij Raido uh, ZFM. <laughs> oh, oh, dit gaat wel helemaal nergens uit.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 In de eredivisie voetbal is FC Twente er niet in geslaagd de koppositie over te nemen van PSV, dat gisteren met 0-0 gelijk speelde. Twente werd uit bij Heerenveen, vernederd met 6-2. De nummer drie van de ranglijst, FC Groningen, verstevigde zijn positie door thuis met 2-0 te winnen van AZ. Ook Ajax liep wat in op de koploper. De eerste competitiewedstrijd onder trainer Frank de Boer, uit tegen Vitesse, werd gewonnen met 1-0. Vijenoord klom een plaatje op de ranglijst door een overwinning op Excelsior. Het werd in de Kuip 1-0. Het weer wisselend bewolkt, op de meeste plaatsen droog. Vannacht lichte vorst. Morgen eerst droog en vrij zonnig.